Middernacht, het begin van zaterdag 1 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PVDA-lijsttrekker Samsom erkent dat zijn uitspraken gisteren over ziekenhuizen in Eindhoven onjuist zijn. Samsom zei in het tv-debat bij de EO dat ziekenhuizen in de regio Eindhoven samenwerken in plaats van concurreren. Ze zouden de NMA hebben omzeild.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 De Spaanse bank Bankia heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 4,5 miljard euro. Dat komt voor de, door de grote post slechte leningen. Bovendien hebben veel spaarders geld bij de bank weggehaald omdat ze het vertrouwen in Bankia zijn verloren. De Spaanse overheid wil Bankia met financiële steun overeind houden. De Europese Supercup is gewonnen door Atletico Madrid. In Monaco wonnen de Madrilenen met 4-1 van Champions League winnaar Chelsea. Europa League winnaar Atletico won twee jaar geleden ook al de Supercup. Het weer, vannacht opklaringen en overal droog, wel hier en daar mist. Morgen zonnige periode, het wordt ongeveer 19 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, 1 file, de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Waardenburg en Zaltbommel, 2 kilometer doorwegwerkzaamheden. En dat was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Strupsteen. Goedenacht, welkom bij de laatste zomeruitzending van Casa Luna. Aan het begin van de zomer wist ik al dat deze uitzending eraan zou komen... dus ik heb me er heel lang op kunnen verheugen. De gast is een Rotterdamse zangeres... die lang geleden zong in de band I've Got The Bullets... daarna heel veel uh, Nederlandstalige cd's opnam... met vaak autobiografisch getinte, soms uh, smartelijke liedjes over liefde, ontrouw, de dood, verraad... nou ja, eigenlijk alles wat je in het leven tegenkomt. En met die liedjes trok ze naar alle Nederlandse theaters. Dat doet ze nog steeds, maar nu met een Engelstalige voorstelling. Land, er is ook een cd met die titel. Ze zingt ook dezelfde liedjes op de cd als in de voorstelling. Prachtige country liedjes die al jaren lijken te bestaan. En de prachtige sfeeroproepen van het Wilde Westen... met galopperende paarden, schurken, helden... en natuurlijk de onmisbare romantiek en liefde. Ze lijken lang te bestaan, maar ze zijn nieuw, hè? ze zijn gemaakt... Door de zangeres zelf, waarvan ik straks pas de naam. Het wordt het. hè? Niemand weet nog. Nee, wel, ze weten het al wel. De, deze voorstelling die liep het vorige theaterseizoen al. Gaat binnenkort in reprise. Uh, en ik raad u, dat meen ik serieus, van harte aan om dan ook een keer een kaartje te kopen. Als u dat nog niet gedaan heeft. En te gaan luisteren naar Frederik Spicht. En zij is tot twee uur te gast in Casa Luna. Hartelijk welkom. Welkom ook, Klaas. En u, gasten, luisteraars. <laughs> toen, toen ik naar die voorstelling keek. Nee, nou ja, ik zei het net al, had ik echt uh, het gevoel dat jullie uh, gewoon hele mooie liedjes uit de geschiedenis van de country muziek hadden gekozen. En die in één voorstelling hadden gehad, dat het allemaal covers waren. Uh, maar, maar jullie hebben ze allemaal zelf gemaakt. Jij hebt ze ja, er zitten zelf... wel een paar traditionals tussen hoor. Toch? In, in de voorstelling, maar niet op de cd toch? Nee, niet nee, op de precies. cd. En daar had ik hetzelfde gevoel. Maar wat ik me afvroeg: hoe kom je nou als, als Nederlandse vrouw, Rotterdamse vrouw, hoe, kom je, hoe, hoe, hoe ben je in staat om die sfeer, die Amerikaanse sfeer, die country sfeer zo goed op te roepen? Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, Om te beginnen ben ik wel fan van die muziek. Is ik, ik, dus ik heb toch wel veel geluisterd. Dus dat sla je op, denk ik. En het zijn toch een soort verhalen. En ik denk dat ik dat altijd al heb gedaan. Ja. En ja, de instrumentatie is heel belangrijk. Ik bedoel, als je een bagno, een mandoline neemt en een fiddle... dan kom je al gauw... zit je toch al heel snel ja? zit je dan toch in de Verenigde Staten. Dus ja? ik zou het ook kunnen, eigenlijk. Jij ja, zou het ook kunnen. Nee, volgens denk mij niet. Maar het is, nee, het, het, ik vond het echt heel knap. Heel mooi. En die muzikanten zijn ook heel goed trouwens. Ja. ja, het zijn hele goede muzikanten. Joost van Es, ik zal het even zeggen. Het is toch wel, denk ik, de beste fiddler die we hebben in Nederland. Janos Kolen op Banjo en Mandolien. Jan van der Meij natuurlijk niet te vergeten... die al 16, 17 jaar samen met mij werkt... Voor hem is het dan altijd echt een enorme ommekeer natuurlijk. Ja, want hij heeft al die andere voorstelling ook meegemaakt. Ja, maar die andere heeft... twee mannen die waren speciaal voor de countrymuziek. Ja, muziek. want die, zijn, die komen uit die, uit die hoek. En die heb ik gelukkig kunnen krijgen. En die vonden het heel leuk. Een van hen zei ook... Ik heb altijd al graag met je willen werken. En dat is dan iets wat je, ja. niet, wat je hoopt, maar wat je echt niet verwacht. En we hebben een geweldig clubje. Het is echt zo verschrikkelijk leuk. En ik leer er ook heel veel van. Van hun leer ik ook heel veel. Maar zij vonden de muziek ook helemaal te gek. En ja. toen Land uitkwam, kreeg ik ook een prachtige recensie. Van uh, muziek.nl. En was gewoon midden in de roos. En het was iets wat ik al heel lang wilde. Dus ja, want ik had waar, er wel op zitten broeden. Het? Want het was wel een Ja, hele Omdat het zo leuk is om hier. te doen, country. Het is gewoon ja. ontzettend fijne muziek. Muziek die draagt ook de woorden. Terwijl... Wat ik hiervoor deed, dat was toch vaak wel zo dat ik... Dat was zwaarder, zeg maar. Om te beginnen werd het steeds persoonlijker, naar mijn gevoel. En ben je... was het Nederlands zingen ook... Ik was de... het vervoersmiddel, zeg maar. Terwijl nu is de muziek dat, die draagt eigenlijk de woorden. Heb je jezelf je? minder belangrijk gemaakt? In feite wel, ja. Is dat prettig? Heerlijk. Ja? Ja, heerlijk. En, en, en je zei, het werd steeds autobiografischer... en dat wilde je niet meer? Nee, ik vond het allemaal zo... ik vond het ook pathetisch worden, begrijp je? Op een gegeven moment, je hebt het ook alleen maar over jezelf dan. Het is toch geen lol aan? Hm. Ik had daar ga, gewoon genoeg van. En daarbij, het ging natuurlijk niet alleen maar over mezelf... maar het was zo kritisch. En Nederlands is ook zo direct. Zo... Hoe bedoel je kritisch? Het was zo kritisch? Ja, het ligt gewoon kritisch. Het is... Elk woord wordt gewogen yeah. en telt. Terwijl als ik nou zing, wel, Daddy was a, was a drinker. En <laughs> die weet je wel. Een mooi. En die Ja, Klinkt dat is allemaal, allemaal goed, toch? Gelijk. <laughs> en dat maakt het zo ontzettend leuk om te doen. We gaan luisteren even naar een nummer van, van de CD Land. Uh, ik mocht hem uitkiezen. Ja. Ik vind dit een heel mooi lied. Ja, ik vind dat er heel veel mooie liedjes op staan. Maar goed, eerlijk, nu even genoeg. Uh, ja, zeker. Te, maar. Uh, ja, deze dat is mijn favoriet van, van de CD Land en die heet Mama's Only Screaming. Mama's only screaming, and is always mad. I pretend not to be alright, it's my sister. She got scared. Things got out of hand again, and we were hiding in the shadows. I whispered in her ears, We ain't never going back. She pointed out the moon, so mysterious and bright, no me, Don't carry me back home We ain't got much to eat now And I'm close, turnin' around But we stick together Say, 'cause mama's. Old. gehoord heeft, even te zeggen dat Benny Jolink ook meezong. Ja, hele lage basnoten zingt <laughs> ja, hij. zit er nou te kijken aan de andere kant van het raam. Hadden oh, ze daar ook niet aan Waarom was dat? Nou, hij vindt het één heel erg leuk om te doen. En wat heel aardig was van hem, is dat hij mij zijn studio uitleende. En daar wilde hij niks voor hebben. Als hij, hij dat even, dan even mee kon zingen. <laughs> ja. En dan wilde hij wel heel graag basnoten zingen. Dus nou, dat, dat moet toch gebeuren. Dat heb je dan op de koop toegenomen. Nee, dat is wel leuk, zeg. Goed, Frederik Spicht, vannacht de gast in Casaluna tot twee uur. Je blijft uh, tot twee uur zitten, dat is, dat is helemaal mooi. Ik uh, vertel u even dat als u meer wilt weten over Casaluna en deze uitzending in het bijzonder... dan kunt u even kijken op de website radio1.nl. Daar kunt u morgen dit gesprek ook terugluisteren. Kunt u dit liedje dus nog een keer beluisteren, bijvoorbeeld. En daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Casa Luna. En dan is er ook nog de tip dat u even kunt kijken morgen op de Facebook-site. Want wij hebben net een prachtige foto laten maken. En die wordt daar dan opgezet. Even naar dat autobiografisch. Dat kwam een beetje te dichtbij, dat pathetische. Want als je dat doet, wat gebeurt er dan eigenlijk met jou als zangeres Je staat op een podium, je zingt allemaal liedjes die echt over jezelf gaan. Ja, wat gebeurt er dan? Ik... Ik ben, op een gegeven moment verloor ik ook mijn enthousiasme ervoor, zeg maar. Dat chanson, dat heb ik op een gegeven moment omhelst. Ik wilde dat gewoon maken, snap je? Ik, ik heb altijd een uitdaging nodig, dus, want daarvoor uh, zong ik gewoon Nederlandse popmuziek. Nederlandstalige popmuziek. Ja. En toen kwam dat chanson, zeg maar, dichterbij. En dat wilde ik graag doen. En daar werd het mij eigenlijk op den duur... Daar kreeg ik gewoon genoeg van, zeg maar. Ik had, ik had er geen plezier meer aan, omdat het zo... Gedragen is allemaal, begrijp je? Het is zo... En serieus, er zit geen knipoog in of zoiets. Misschien had ik die er wel in kunnen brengen, maar dat is mij niet echt gelukt. Begrijp je? Dus ik denk dat ik er gewoon op uitgekeken geraakt. En waarom is ben. dat niet gelukt? Misschien heb ik het niet lang genoeg gedaan... of heb ik me niet gerealiseerd in de tijd dat ik dat had moeten doen... dat ik er een knipoog in had moeten ja maken, zeg maar. En waarom, waarom werd dat steeds persoonlijker? Waarom moest dat over jezelf gaan? Omdat je zelf de teksten schrijft, denk ik, toch? Nou, het ging niet allemaal zozeer over mezelf... maar het was allemaal zulke serieuze muziek. Serieus. Kijk, en ook sowieso die instrumentatie die ik had gekozen... dus, dus piano, bandoneon, accordion, bas, gitaar. Ja... Die accordeon en die bandonion die hebben een enorm stempel gedrukt op de muziek. En die zijn natuurlijk ook heel prominent in de chanson. Ja. In, deze, in dit chanson, in elk geval, waar ik heen ging. En die jongen die dat deed, Gwen Cresens, echt een bizar goede bandoneonist. En ook accordeonist. Ja, die, die, die moest natuurlijk ook steeds... Die was er altijd bij, dus ja, zo'n instrument drukt dan toch ook heel erg een stempel Eigenlijk heb ik die vraag nog steeds niet beantwoord, hè, die jij mij stelde. Uh, waarom werd het zo ben serieus? blij dat je het zelf zegt. Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon in een serieuze fase van mijn leven zat. En dat ik... Alles wat ik opschreef, dat was gewoon... Ja, er zat er misschien toch... Ik laat me nou eens kijken, hier ligt zo'n ding, <laughs> zo ding. Ja, ik denk dat ik ook wel wat vrolijke dingen heb geschreven. Toch. Nederlandstalig Nederlandstalig is gewoon, wat ik zeg, het, is, het grote verschil is gewoon dat dat Amerika, dat Americana, die muziek is zo, die heeft iets, die is van de grond. Ja. Die is los. Terwijl dat chanson, dat is gewoon echt op de aarde, is dat. Dat, heeft, dat zweeft niet. Jij wou even zweven weer. Ik wou lekker on the road zijn. En... En, en, en ga je dan ook in je persoonlijk leven meer zweven? Of heeft het daar geen effect op? Daar ga je niet meer van zweven, maar het is wel zo... dat je heel veel plezier beleeft aan het spelen. En weer op een andere manier natuurlijk. Ik vond het ook geweldig toen ik dat chanson deed... Toen ik dat, dat ik daar succes mee had en dat die liedjes goed lukte. Dat is gewoon heel erg leuk. Maar als ik dat lang genoeg doe, ik ben iemand die... Ik word on, ongedurig. Ik heb iets nodig wat... Ik wil het wiel opnieuw uitvinden. Ik wil opnieuw Ik wil me verdiepen in een soort muziek. Maar eigenlijk ga ik langzaam en zeker terug... naar waar ik vandaan kom natuurlijk... Ik ga gewoon weer naar ja, de Engelse talige ja. muziek. En ik heb eigenlijk in de tijd van I've Got The Bullets... mijn allereerste band, heb ik al country songs geschreven. Dus in feite ben ik gewoon stiekem teruggekropen. Hoe lang zing je al eigenlijk? Sinds 1968, denk ik. Nee, 86. Ik ben in de war. 68, ja. <lacht> 68, ja. 86. Nou ja, ik zal in 1968 ook heus wel iets gezongen hebben. Maar uh, professioneel... 86 denk ik, 85, dus is de Bullets opgericht. Daarvoor zong ik trouwens ook al, maar... Ja, ben je broer toch? Ja, ik had een band met mijn broer, Jaapis Picht, advocaat te Rotterdam. En um, hij had een bandje, daar ben ik ingestapt. De zanger was uitgegaan in Exit, dat was het Paradiso van Rotterdam. En die was zo zenuwachtig geweest en die had veel te veel gezopen geloof ik. Dus die was neergegaan in de kleedkamer vlak voor ze opgingen toen is hij eruit getrapt en toen zei ik tegen hem, broer, je moet mij nemen. Ik had nooit een noot gezongen. En dat heeft hij gedaan. Maar daar ben ik ook uitgezet, want ik was het niet eens met het repertoire. Dus ik had ook al... Wat dat... zongen ze dan? Nou, het was een beetje hard rock, was het. En daar ben ik toch niet echt fan van. Maar te zingen was wel leuk dus, want daar ben je mee doorgegaan. Ja, daar ben je mee doorgegaan. En waarom is dat nog steeds leuk? Wat, wat brengt dat jou zingen en gitaar spelen? Nou, het is het hele proces, denk ik. Het is vooral het schrijven, het iets creëren... en dat ook nog op een geluidsdrager krijgen. En dus alle kleuren en gevoelens en smaakjes toevoegen... zodat het precies is zoals je, hoopt, zoals je het in je hoofd had. Ja. En dan kan je het terugluisteren en dan kan je het ook uitvoeren. En wordt het ook altijd zoals je het in je hoofd hebt? Nou, er zijn ook heel veel dingen niet gelukt achteraf gezien. En wordt het ook vaak mooier dan je het in je hoofd hebt? Nou, het, je hebt wel een soort euforie als je iets opgenomen hebt. Als je net bezig bent in de studio en je bent dingen aan het maken... en je luistert terug, dan kan je, kan je enorm euforisch zijn. Ja. Dan denk je echt, jeetje man, dit wordt hartstikke goed. En het gekke is dan, dat je dan ook eigenlijk... als het echt goed wordt, dan denk ik altijd dat ik het zelf niet meer ben. Dan vind ik het gek dat ik het ben. Dat is misschien ook niet helemaal goed, je ziet het wel, hè? je hoort het wel. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op hier, in Luna. Um, Als iets heel goed wordt, dan is het, krijg je een soort uittraining of zo... dan is het toch niet meer van mij, dan is het ook van iedereen of zo. En dan vind ik het altijd een verbazingwekkend... dat ik dat zelf in elkaar geknitseld heb. Want ik beschouw mezelf toch wel als een leek. In de muziek? Ja. Ik heb nooit iets geleerd, ik heb alles maar zelf een beetje geprutst... Ja, maar dat kan toch niet meer na al die jaren dat je dan een leek bent? Is het allemaal ja, ik goed voel lukt. mezelf wel een leek. Je moet er toch ook een keer aan winnen dat je, dat je wel wat kan? Dat is heel lief van je. <laughs> ja, het is heel extreem. Ik denk dat er momenten zijn dat ik denk, ja, het is hartstikke goed. En wat ik zei, dat je die euforie voelt. Maar er zijn ook momenten dat ik denk, ik kan helemaal niks gewoon. Dat heb ik ook wel. Eens. Op welk moment is dat dan? Ja, het kan zomaar zijn. Dat ik... Meestal is dat toch niet met optreden. Dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Het zijn ook wel eens nerven. Je bent ook wel zenuwachtig. Want ik vind dat als je zangeres bent... en je schrijft ook nog eens je eigen repertoire... dan moet je ook... Dan moet je ook ik, ik kan bijvoorbeeld heel slecht gitaar spelen. Daar ben ik heel slecht in, maar ik kan er wel op componeren. En ik speel ook wel live. En soms gaat dat heel, ben ik heel verdienstelijk bezig. Het <lacht> is dan denk, een goede avond. Ja, maar kijk, echt gitaar spelen, dat vind ik dat ik dat niet kan. Maar een ander zegt misschien van, nou, dat doe je toch heel leuk. Man. En wat vind je van je eigen stem? Ja, ik vind ook niet dat ik een zangeres ben. Ik vind eigenlijk dat ik... Ik, ik ben helemaal niet zo'n goede zangeres, vind ik. Ik ben meer een verteller. Ik heb wel iets, maar het is niet dat ik nou zeg... wel een geweldige zangeres. Wat... Ik ben niet echt een zingende zangeres. Wat heb je dan? Ik denk dat wat ik doe... Dat er eigenlijk geen... Er is geen verschil tussen wat ik zing en wat ik vertel. En wat ik echt meen en voel. Dus het komt wel echt direct ja. uit mijn gevoel. Het is, het is wel heel eigen, heel uniek. Wie zei nou laatst zei iemand iets tegen mij? Boudewijn de Groot, die zei tegen mij... Als jij dat zou zingen, dat ging over een of ander lied. Dan kan, jij kan dat goed zingen, want bij jou zijn de emoties niet geveinsd. En ze klinken ook niet maar geveinsd. Maar toch voor je het zelf pathetisch worden. En bij pathetisch denk ik ook een beetje aan... over. Ja, maar dat had niet met het zingen te maken. Okay. Waar we het net over hadden. Maar meer met de gedragenheid van alles. Ja, ja, ja. De, de zwaarte. Het, het, de zogenaamde importantie van, van die woorden. Terwijl ik dan eigenlijk denk... laat het nou eens lekker lopen. Of... Maar het is dus echt. Die stem is echt. Het is ja, het die... is gemeend. Ja. En ik denk dat dat waar is. Dat zeggen veel mensen over wat ik doe. Ja, maar, maar dat zou ik misschien ook nog wel kunnen. Iets gemeens overbrengen. Ja, maar het dan is het voor ook vaak heel goed. goed. Nee, nee, ja. Dat weet ik helemaal ja, niet. Dat weet ik niet. Sowieso a cappella en liedjes samen doen. Ik dat heb Anton Heiboor ook wel eens... Die heeft ook cd's gemaakt. En die doet dan gewoon iets heel organisch. Die gaat dan... Uh, ja, een soort ondertoon ja, of boventoon. Ja, ja, ja. Ja. Ook iets indiaansachtigs. Ja, worden dan de dan. honden werden daar heel rustig van, volgens mij. Maar ik vond dat ook iets meesterlijks hebben. Omdat het iets heel oorspronkelijks had. Ja. En mensen die heel knap kunnen zingen en van die prachtige die vrouwen die dan allemaal van die mooie sliertjes aan die eindjes maken. Ah oh ja, Mariah Carey. Bijvoorbeeld. Ja. Ik vind het vreselijk, ja, ik ook. eerlijk gezegd, maar ze kunnen wel echt goed zingen. Alleen niet altijd komt dat gevoel dan toch over. Het is zo vaak zo knap. Ho hoe ontwikkel jij je eigenlijk? Niet. Ik bedoel in welke richting? Helemaal niet. Gewel. Hoe bedoel je in welke ja, ja. richting? Word je een ja, word je een andere zangeres? Word je andere, eh, andere componist, maak je andere liedjes. Ik denk dat ik terug ga naar waar ik vandaan kom. Het is denk ik echt zoals het leven zelf is. En ik wil ook, ik heb nog zoveel ideeën. Ik wil nog zoveel doen. Ik hoop nog dat ik zoveel tijd heb. Ik weet niet. Het gaat alle kanten op. Ik ben een floating project en ik vind alles leuk. Ja, want uh, misschien. Want jij vindt jezelf geen echte present. Nee, geen echte zangeres. Geen echte. Of een beetje een lekende muziek. Uh, ben je dan, ben je dan uh, misschien uh, uh, uh, een echte presentator? Nou, dat zou ik wel kunnen, ja. Ik denk, dat zou ik wel willen, ja. Ik denk ook dat ik goed kan acteren. Onder tegels in de straten op het dak. In keuken, tuin, balkon en vuilnis hebben zak. In de sloot, de singel in de maan. Was vijver, gootsteen, bloemenvaas. Vogels, krekels, toren, kikkers, vissen Beesten, brullen, kraaien, fluiten, sissen Op je hoofd, in je bed, door je huis Meid, mier, mot, schorpioen en schaamluis Zwemmen, kruipen, vliegen, lopen, wippen, vreten, klagen Zuigen, stropen, nippen Beet, steek, knauw, trap, klap Fauna en gemeenschap het was een beetje een rare overgang, misschien. Uh, en mensen snappen het waarschijnlijk niet. Maar nee, ja. dit gaat dus wel over presenteren. Het leek zingen. Ja. In ieder geval, jouw deel leek zingen. Kees Moeilijker was de andere. Uh, ja. horen. en er is een televisieprogramma op uh, uh, TV Rijnmond. Hoe heet is er geweest, drie seizoenen lang. Uh, fauna en Gemeenschap. En daarin zijn Kees Moeilijker, de conservator van het Natuurmuseum Rotterdam. en ik, de presentatoren. En beleven wij van alles wat in de stad met natuur. Ja. En dat was een enorm succes en het vond ik heel erg leuk om vond, te doen. Ik vond het een heel leuk programma. Ik vind het een belachelijke naam eerlijk gezegd. Fauna en gemeenschap. Ja, het had iets religieus, vond ik. Of religieus? Ik vind het iets... Uh, een of ander natuurkundig, uh, weet ik veel, ingewikkeld boek of zo. Fauna en gemeenschap. Ja, dit is heel ouderwets, toch? Ja, het ja, zouden... is een beetje een knipoog natuurlijk. Oh, ja. Ja, daarin goed. denk ik dan weer lichtvoetig te zijn. <laughs> dan is het ineens een, een heel zwaar filosofisch boek. Ja, dat leek mij. Maar nee, het was een heel leuk programma. Moet je gaan de hele stad door op zoek naar uh, nou, beesten, insecten bijvoorbeeld? Ja, jij blijkt ook een enorme kenner te zijn. Of was het allemaal in zinnen zit? Of weet je echt Nou, wat? ik weet best wel aardig wat, ja. Van insecten? En van insecten weet ik ook meer dan Kees. Dat is Kees heeft niks hobby. met iets. Ja, maar ik vind het zulke prachtige beesten toch? Ze zijn, zitten zo goed in elkaar. Als je ze bestudeert, je weet toch niet wat je ziet? Het is gewoon science fiction. Ja, het is het, maar ik stel me altijd voor dat zo'n beest dan uh, drie keer zo groot wordt als ik. Ja, nou, dat misschien gaat dat alleen. toch dat nog wel een keer lukken. Dat moet ik dan... Ja, dat is ook, dat was wel logisch, maar dat, moet, dat lijkt verschrikkelijk. Maar, maar ik, ja, ik heb nooit zo'n hele warme band met insecten gehad. Maar hebt dat nee, maar wel... mensen hebben het nodig om... Willen, het gaat om een aaibaarheidsgehalte. Als iemand als een beest geaid kan worden, vinden mensen het beest leuk. Maar zodra ja. ze eigenlijk niet meer geaid kunnen worden... dan dan houdt dat vaak op, maar ik vind ze zo bijzonder interessant. Ja, maar... De manier waarop ze leven en hoe ze in elkaar steken. En hoe sterk ze zijn ook. Het is echt... Heb je bijvoorbeeld wel eens die Franse film gezien? De microcosmos, dat raad ik echt iedereen aan. Dan weet je niet wat je ziet gewoon. Dan ben je echt verliefd op insecten. Microcosmos, onthoud dat ik vaas. Ik ga kijken, ja. En mijn dochter die, die loopt ook de hele vakantie. Uh, nou ja, doet ze sowieso achter, achter insecten aan? Hè? Die vangt ze. Die pakt ze het ja, als je klein bent, op, doe je dat. Pakt ze allemaal op, doet ze in potjes, gaat er naar kijken. Die vindt dat ook hartstikke leuk. Oh, ja, dat is misschien wel het begin van een. Uh, en van een carrière, maar. Biologische. Ja. ja, want ze zijn echt heel mooi ook. Vlinders bijvoorbeeld, laten ja, ja. we nou maar even... Kijk, daar gaan Kijk, we al, dat, dat dan, we dan, dan, op, dan wel, ja. Dan mogen we net. Nee. Maar ja, ja en springhalen op. toch, ja. Hoe, ja. hoe die kunnen springen. In de vakantie hadden we zo'n knoopert echt... En dan die grote centen. ogen in en de dan dan die lange van. benen. en Ja, ik vind het echt bizar mooi eigenlijk. Ja. Zo mooi om te zien ook. Maar hoe kwam je nou op het idee om, om uh, die natuur in de stad op te zoeken? Ja, dat idee had ik eigenlijk al tien jaar. En ik kan me herinneren dat ik Kees ontmoette bij Paul de Leeuw. En Paul Leeuw had dat uitgelicht bij mij... omdat hij het zo idioot vond dat ik zo, zo gek was op insecten en zo. Dat kon hij eigenlijk niet rijmen bij mij, want toen zat ik al in muziek. En hij had mij natuurlijk gevraagd om iets te zingen daar toen de tijd. Ik weet niet meer welk programma van hem dat was, maar... En toen heeft hij Kees uitgenodigd en toen hebben we een zogenaamd een soort... Zo heeft hij dat in scène gezet. Paul maakte dan van die grappige studio-situaties ja. waarin ik ineens met Kees moeilijker zat... en over dieren moest praten. En toen ben ik later met Kees gaan zitten babbelen over dat... Dat moeten we vaker doen. Een van mijn grote wensen was om ooit een zo'n programma te maken. En tien jaar later zijn we het gaan maken. Heel apart. En hoeveel zijn er gemaakt in totaal? Ik denk minimaal iets van nou, drie keer acht, 24 uitzendingen zijn er geweest. En wat voor beesten kom je dan allemaal tegen? Alles. Ja? Ja, ja, mensen hebben geen notie wat er leeft. En dat vind ik ook wel dramatisch eigenlijk. Want het zijn echt de mooiste cadeautjes die er zijn, toch? Vogels in tuinen. Of vogels in de natuur sowieso natuurlijk. Ik bedoel, het is zo wonderschoon. En het is allemaal gewoon voor ons. Wij mogen er naar kijken en van genieten. En het, het zingen van een merel in het voorjaar... dan, word je toch, dan, je, dan ga je gewoon... Dan, je ogen schieten vol. Zo verschrikkelijk mooi is dat. Ja. Ook zo puur. En mensen negeren het vaak gewoon. Ze weten eigenlijk niet... hoe mooi het is. En hoe het in elkaar zit. En, en dat is wel goed geweest aan het programma. Een heleboel mensen hebben daardoor een soort interesse gekregen. Of dat hoop ik eigenlijk. Ik heb dat wel begrepen dat dat zo lukte. Dat er hier en daar mensen waren die zeiden... ik heb nooit geweten dat dat hier leeft. En dat is toch eigenlijk best wel mooi. en Ja, het is toch... De natuur om ons heen is echt het mooiste wat er is. Ja, dus daar heb je... Uh... 24 afleveringen van gemaakt. en Heel veel gezien. Heel veel. Ik zat ernaar te kijken naar een paar afleveringen. Want ik woon niet in die regio, dus ik had het nog niet gezien. Maar uh, wat mij opviel is dat je zo jong was. Oh, ben ik nu zo oud, bedoel je? Nee. Nee, want het is kort geleden. Dus niks veranderd. Ah. Maar je bent heel, heel jong, vond ik. in, in die. Enthousiast waarschijnlijk. Ja, van. kun je er eens bij voorstellen? Ja, ik denk dat ik ook nooit groot gegroeid ben. Ja, ik ben groot gegroeid, maar niet volwassen geworden misschien? Ja, wel een beetje. Zijn van die mensen die hebben het dan over zo'n basisleeftijd. Of zo. Die leeftijd die je eigenlijk altijd houdt. Dat je erg stopt met groter worden, hè? Ja, ik ouder heb zelf worden. dat gevoel ook wel eens een beetje. Maar ik vond het bij jou heel... Ja, ik ben gewoon heel enthousiast. Als ik buiten ben sowieso, ik vind het heel belangrijk. Ik zou ook het liefst buiten wonen. Ik kan me dat niet veroorloven, maar ik zou het liefst gewoon buiten wonen. En met kippen en geiten en zo. Heerlijk. Maar in welke zin ben je niet ouder geworden, nooit ouder geworden? Ik denk dat ik mijn enthousiasme gewoon uit... Ik, ben, ik, ik kan kinderlijk enthousiast zijn. En dat is misschien ook wel waarom ik nog steeds muziek maak. Want ik duik erin als een blij kind. Het maakt me gelukkig. En het is ook, laten we zo zeggen, ja... Het is toch fantastisch om iets te maken... wat dan daarna gewoon ook echt bestaat. Het is toch uniek? Maar dat heeft ook iets met kind zijn denk te maken. Ik denk het, ja. Maar is dat ook belangrijk om niet oud te worden in je hoofd? Nee hoor, want ik doe daar helemaal geen moeite voor eigenlijk. Ja, bedoel je, ik kan het niet tegenhouden. Ik merk wel dat mijn gezondheid... Ik bedoel, je krijgt op een gegeven moment een doorgezakte voet. Je krijgt uh, je gewrichten te gaan pijn doen. Je, ik heb vaak last van mijn maag als ik witte wijn drink. Je wordt gewoon... Je dondert gewoon uit elkaar natuurlijk. Dat was vroeger niet? nee. Maar ik ga er niet over piepen, ik ga gewoon door. En ook, je ja, huid wordt slap. En ik heb allemaal vriendinnen die daar natuurlijk... Ik heb ook vriendinnen die daar wat aan laten doen. En ik heb vriendinnen die, over die helemaal in shock zijn... als ze dan een rimpel in hun gezicht zien. Maar ik vind het ook wel mooi. Ik vind het mooi dat ik oud word. Je hebt er ook wel een hoofd voor. Ja, volgens mij staat me dat ook goed. Ja. Ik word gewoon een oude indiaan. In plaats van een oud wijf, weet je wel. Het enige jammer is wel... Dat merk ik wel, dat je... Kijk, in de muziekwereld bijvoorbeeld, de jonge mensen die zijn. Dus daar ben ik heel gelukkig mee dat er zoveel jonge mensen muziek maken. En dat, dat ook dat daar de focus op ligt. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Giel Belen mij nooit zal draaien omdat ik te oud ben. En dat vind ik toch eigenlijk wel een beetje gek. Dat vind ik jammer, laat ik hoe, het zo zeggen. Hoe weet je dat? Nou, je dat bent? weet ik gewoon. Dat heb je gehoord. Ja, <laughs> en ik weet ook van wie dus dat gehoord hebt. Maar zo werkt het ook. Zou dit op Radio 3 gepast hebben, Lent, denk je? Zeker weten. Ik vind van wel, maar ja, daar ga ik niet over. Ik vind dat wel jammer. Je merkt wel... Kijk, in Nederland sowieso, weet je wel... Dat is toch een soort cultuurtje... waarin oudere muzikanten toch niet echt... Ja, ik heb niet het idee dat, dat, dat het zo makkelijk voor ze is. Ik blijf natuurlijk toch wel doorgaan, het gaat mij niet slecht. Godzijdank, ik doe elk jaar een tournee... Dat loopt lekker. En ik kan elke keer weer een album maken. En dat loopt ook lekker. Want Land heeft nu toch behoorlijke tijd in de albumtop 100 gestaan. Dat vond ik echt geweldig fijn. Maar veel airplay heb ik niet gekregen. Hm. En dat is jammer. En dat is echt een kwestie van leeftijd. Dat denk ik wel, ja. Ik ben een oude lul. Een oude lul? Ja, of een oude, wat zeg je dan? Een ja, ja, oude doos. Het, oh ja. Ik ben een oude doos. Ja, en dat is wel zo. En dat werkt. Maar is de muziek ja. ook ouder geworden? Nee, toch? Nee. nee. Volgens mij. En ik vind het eigenlijk ook wel gek dat, ik daarop, dat daarop gediscrimineerd wordt. En zeker als het gaat over een, een landelijke omroep. Maar ja, ik moet oppassen, want ik heb wel eens eerder dingen gezegd... over programmeringen op de radio. En toen hebben ze me jarenlang niet gedraaid. Dus bij deze Mensen jongens... Meesten je, je toch wel niet? Nee, dat is ook zo. Maar dat gaan we nu goed maken, want dan gaan wij gewoon nog een liedje van jou draaien. Maar ja. het, is wel, het is wel een beetje een oud liedje. Want het is omdat ik het zelf zo mooi vind dat moet kunnen. En, uh, ik ben, je, wat vind je er zelf van eigenlijk? Wat ga je draaien? Ja, uh, uh, ga maar vast vanuit? Oh ja, nou dat is wel een, een ding, ja. Ja? <laughs> nee, het is wel heel goed v Vind je het mooi of niet? Ik vind het wel mooi, maar het is wel heel zwaar. Ja, nou, daar ben ik ook. Succes, wel van. luisteraars. Ja, sterkte. Het duurt niet zo lang, u bent er zo door. Als ik zacht je handen streel voel je me misschien, kun je ze ruiken de rozen die aan. als je ogen open zijn, kijk je mij. En hoor je dat de klok steeds slaat, elk half uur. Ik kus je droge lippen en hoop dat jij het voelt. Alle Ja. Frederik Spicht. Ga maar vast vooruit. Dus dit staat op het album uh, ja, Droom. Droom. Dat is al wel weer een tijd geleden inderdaad. Met een, een duiveltje erop met rode... Ja, dat was ook eigenlijk iets waarom mensen vroegen aan naar mij... waarom ik dan van die horens op had. Maar ik zat gewoon in bad en ik had gewoon schuimhaar. En toen heb ik twee horens en een baard gemaakt... en ik vond eigenlijk dat het heel erg goed stond. <lacht> Oude. En omdat het album Droom heette... Dan, dat vond ik wel best wel bij elkaar passen. Gaat dit lied over je moeder? Ja, dit, dit gaat over mijn moeder, ja. Die heeft eigenlijk vier jaar, bijna vier jaar van haar leven... in een soort verstijfde houding geleefd. Een soort, soort plank in een sarcofaag. Met een soort in piepschuim gegoten, zodat ze niet nog verder in elkaar groeide. En ze kon ook eigenlijk bijna al die vier jaar niet spreken. Dus dat is een soort een hel geweest, een gevangenis. En daarom is dit lied, denk ik, geschreven. Na haar overlijden? ja. Ik geloof het wel. Ja. Misschien heb ik wel al wat regels opgeschreven... toen ze nog leefde. hoor Dat zou kunnen. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Het is best lang geleden. Want zij sprak niet. nee Maar op een bepaald moment weer wel even. Nou, ze heeft één keer na twee jaar stil... Ik ging, dan naar, ik ging er geloof ik drie keer in de week langs. En dan vertelde ik natuurlijk van alles. En ik wist ook eerlijk gezegd niet of ik echt heel veel contact met haar had. Maar ik had het idee van wel. Je weet wel van jouw kant. Ja, en ik, heb gewoon heel... ik ging dan vertellen, snap je, wat ik allemaal aan het meemaken was. En op een gegeven moment zei ik tegen haar: Jij bent mijn moeder. En toen zei ze ineens, na twee jaar niks zeggen. Jij bent mijn kind. Schrik je je dood? Ja, ik heb met me kapotgeschrokken. Ik... ik heb toen zo gehuild, joh. Daar meteen? Ja. En Ontroering was het ook, hoor. Of kon ze niet meer. Nee, nee, en zij had ook tranen in de ogen. Maar ja, Klaas, laten we het nou over iets anders hebben, want ik begin alweer. Het is hier gelijk. Dat was een hele moeilijke tijd. En ik, heb het, ik word vaak gevraagd om over mijn moeder te vertellen, omdat er natuurlijk toch wel. Het, haar kampverleden en dergelijke. En er worden altijd heel veel. Ja, daar is een hoop over te vertellen, maar. vandaag even niet. Vind je dat goed? Ja gaat mijn lijstje verder? Nee, dat geloof ik niet. Je hebt vast nog wel een andere vraag. Nee, natuurlijk. Nee, ja, ik heb er al best wel veel over gezegd en ik vind dat liedje dat spreekt boekdelen. Ja. Maar goed, dat, dan is er nog van alles over. Maar dat Wat dat... had je dan nou nog? En dan mag nou, er nog maar, een? Nog eentje want, want ik zie dat je iets. Nee, dat... ik wil zo graag dat weten, omdat wat me heel erg fascineerde. Ik heb uh, daar iets over gelezen en er stond: ik kende haar eigenlijk niet toen ze overleed en er staat ergens anders. Zij was mijn grote liefde. Heb ik dat gezegd? Ja. Ja, mijn moeder was een beetje een vreemde voor ons. Maar ook de grote liefde. Ja, staat. maar dat is, al heel vaak. dat is heel vaak zo. Want je gaat die mensen man... die je niet kent. Ja, die ga je op een podium zetten waarschijnlijk. En het is ook je moeder. Dus... Je kent die mannen toch wel met die, die, die grote bruine armen... waar dan moeder in staat getatoeerd. Ja, ja, ja. Zoiets zal het zijn, toch? Ja. <laughs> Ja, dat ik, denk ik. Ik durf niet meer. Waarom niet? <laughs> nee, maar hoe, oh, waarom, waarom ja. kende je dat niet? Nou, mijn moeder was gewoon een, een soort... Ja, wij vonden haar allemaal toch een soort... hele bijzondere, stille... ongrijpbaar iemand die toch een geheim in zich had. En waarschijnlijk ook een groot verdriet door dat kamp. Vrees ik. Uh, dus ja... Dan ga je de plaatjes kleuren... En dat doe ik nu tot op de dag van vandaag. Nou, dan kan je dus heel erg gaan houden van iets wat je eigenlijk zelf ingekleurd hebt. Ja. Heb je je moeder verzonnen? Maar ik denk dat in de liefde dat dat sowieso gebeurt. Ja. Mensen Projectie. die kijken naar iemand en die zijn toch altijd maar bezig met... een beetje in te vullen wat zij dan denken dat jij ongeveer bent. En daarom valt het ook wel eens tegen natuurlijk. De, maar je hebt dus je eigen moeder een beetje verzonnen? Ja, maar ik denk dat iedereen dat doet. In, in mijn geval misschien meer. Maar in de liefde meer. misschien meer dan in, met je ja, ouders. De liefde, de liefde is universeel. Ja. Verzin je veel in het leven? Wat zei je? Verzin je veel in het leven? De hele dag door. Anders zou ik het niet volhouden. Dus ik zie ook de hele dingen, tijd allemaal dingen die er eigenlijk wel zijn. Maar in, dan zie ik daar dingen in. Ik heb op de vloer in mijn keuken en in de gang... heb ik een, een granieten vloer met allemaal van die kleine steentjes. Mm -hmm. Nou, dat kan ik echt... Daar heb ik miljarden dingen in gezien? En ik ken, ja, ik zijn er zitten papegaai. Heb je je hebt pipo, je hebt de dood? Er zitten 17 schedeltjes als ik de wc-deur open laat, kan ik ze zo aanwijzen. <lacht> maar ja, dat is dan ook in het bos of als ik ergens ben, dan zie ik gewoon altijd allerlei dingen. Vind ik ook leuk hoor. Ik bedoel, het is ook een aangename bezigheid. Hm. En want die, die CD waar dat lied op staat, gaan we vast uit die CD het Droom. Nou, ja. daar hadden we het net al even over. Dromen is ook belangrijk? Ja. Ik droom nu dat ik... Ik droom dat ik ooit... mijn eigen speelfilm nog ga maken. Ik heb een ja. geweldig idee. Dat vind ik zelf een leuk scenario. Ik weet niet of ik het in dit leven nog voor elkaar krijg. allemaal. Maar ik droom echt dat me dat gaat lukken. Dat heb ik ook heel lang gedaan. Dat gedroomd om in een film te spelen. Dat zullen ook heel veel mensen. Maar jij, maar jij hebt al een scenario. Nou, voor een groot deel. En ik heb ook een, idee, een heel goed idee voor een toneelstuk. Dat hoop ik ook nog te schrijven. <laughs> ik heb een idee voor een boek... Maar ja, dat doet iedereen al, dus dat wil ik dan al niet meer. Maar je droomt vooral als je wakker bent dus? Vooral als ik wakker ben, ja. En vroeger droomde ik heel veel s'nachts, maar dat win ik een beetje kwijt. Ik denk dat dat iets met de overgang te maken heeft. Ik slaap gewoon heel slecht. En net zei je, ik verzin van alles en ik droom. Misschien, ik weet niet of dat een beetje samenvalt, maar uh, anders hou ik het niet vol. Nee, dan hou ik het niet vol. Maar, je... maar ik heb bijvoorbeeld, laatst was het zo heet. en Toen zei mijn vriendin, laten we nou, nou, naar het strand gaan. Ik zeg, nou, dat ga ik echt niet doen met al die mensen. Dat vind ik verschrikkelijk. Dus ik laten we gewoon een opblaasbad kopen. En dat zetten we dan in de tuin. Er we zullen wel meer mensen doen. Maar ik heb dan ook het idee dat ik echt een zwembad heb. Begrijp je? En dat is gewoon is dat een beetje? poolparty. Ja. Gewoon ook. Dat maakt helemaal niet uit hoe groot het is. En Op een gegeven moment gingen we ook... Toen heb ik een hele lekkere fles opengemaakt. En toen zijn we ook in... Ja, dan ga je doen alsof je... Dan is het ook genoeg, snap je? Je hoeft eigenlijk niet meer te hebben dan dat. Kan zij het ook? Zij kan het ook heel goed, ja. Maar dit is dan uh, dromen, en dat is gewoon prettig dat dat werkt... maar waarom zou je het anders niet volhouden? Omdat de werkelijkheid is onverdraaglijk, vind ik. Echt? Ja. Ik vind mensen ook heel onaangenaam. Ik, ik zeg wel eens, het leven gaat over gunnen... maar er zijn zo weinig mensen die een ander iets gunnen. En het is zo verhard ook, vind ik... Ik reed hier in Hilversum en toen kwam er een auto... en het zat helemaal bomvol met Marokkaanse jongens. En die toeterde bij het stoplicht. En ik was een soort van, oh... Ze gaan me niet vervelend doen. en Toen zei die ene jongen, doe nou open, open. En ik deed het raam open. En ik kende die vogel. Hm. En toen gingen ze allemaal jubelen. Hoe is het met je? En, uh, en dat vond ik zo fijn. Toen dacht ik, zie je... Je moet gewoon niet bang zijn in elk geval. Daar komt het op neer. En het kan echt anders. Maar iedereen is maar bang... En ik heb daar zelf ook wel af en toe last van. En iedereen is ook... Het ga, dat, ik doe deze tijd ook over politiek, jongen. Nou, ik kan wel janken gaan. Wat een kinderachtige toestanden. Het is zo naïef. En het is echt de kleuterschool voorbij. Het zijn volwassen mensen die onze economie moeten redden. Die als staatshoofd moeten gaan opereren. En die zijn... Zo kinderachtig. En dan vinden ze het gek dat mensen geen vertrouwen hebben in de politiek. Nou, maar ik denk altijd dat me. al die andere mensen die er nu geen vertrouwen in hebben. die zouden zelf net zo kinderachtig zijn waarschijnlijk. En net zo. Waarom denk je dat? Nou, ik denk niet dat politici per definitie slechter zijn dan andere mensen. Nee, nou ja, dat zegt dus genoeg over ons Homo sapiens. Ik moet even snel iets anders zeggen. Want we, nou ja, we hebben het nu over dromen. Daar wil ik het volgende uur eigenlijk even over doorpraten met luisteraars. En Frederik, die blijft erbij. Uh, de vraag is aan luisteraars, dus daar gaan wij het straks over hebben met al die mensen. Uh, welke rol speelt dromen in uw leven? Uh, dat kan dus zijn als u slaapt of als u wakker bent. Verzint u het leven ook voor een belangrijk deel bij elkaar? Uh, kunt u ook in uw hoofd of in uw hart leven? En uh, hoeft het dan ook allemaal niet echt te gebeuren? 0800 1121, 0800 1121 voor als u wilt bellen. Casaluna@ncv.nl als u wilt. Uh, uh, dat is toch weer mailen. En twitteren kan naar hashtag <laughs> Casaluna. Ja, moeilijk woord. Um, nou, even iets vrolijks aan het eind van dit deel. Ja. Voordat het bureau komt. Nou ja, dan is het misschien wel zo... dat ik dus niet zo erg veel fiduci heb met de mensheid. Maar die insecten, hè? Juist, Klaas. <laughs> jij begrijpt het. <laughs> wij gaan uh, of wij iets anders zeggen. Mag ik zeggen? nog één ding zeggen? Ja? Weet je, zo'n... Astro André, hè, die zegt dan... Hij was in 2004 ook maar al nu, in dat ding. Ja, heel snel. Hey, oh nee, nou dan doe ik het na. Het... Dat is een goede teaser. Om twee minuten ja. over één hoort u wat Frederik Spicht nu over wilde zeggen. Over Astro André. Gaan we nu luisteren naar het bureau. Tot zo. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. Het bureau.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 Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Bart. Ja! Ik ben op zoek naar juffrouw van een akker. Tjitske. Die zit daar. Lijkt die wel een Bordeel? Bert, je verbergt je ergernis over mannen met buiden slecht. Ik denk dat het een vriend is. Dat is, geloof ik, een Groninger.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 Geen goede manier, omdat het onvermijdelijk nieuwe woorden opriep. Je moet zwijgen, tot tellen voor je praat en dan met een diepe stem heel langzaam iets heel gewoons zeggen. Daar luisteren ze naar. Daardoor wordt niemand gekwetst. Maar de keren dat hem dat gelukt was, kon je op zijn vingers tellen. Eigenlijk alleen als hij een paar nachten niet geslapen had. En zo moe was dat de wereld had kunnen vergaan zonder dat het hem geëmotioneerd had.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 Je weet, ik ben niet gauw tevreden, maar dit maakt het werk voor ons toch wel veel eenvoudiger. Heel mooi. Uh, jij hebt die toch ook? Nee, ik dacht dat ik ze gezien had. Okay, zijn deze up-to-date? Uh, ik heb ze bijgewerkt tot 1 december. Uh, weet meneer Uitenhaag hoe ze in elkaar zitten? Ik, uh, ik, ik heb het geweten, maar als u me nog even op weg wilt helpen. Bovenaan de bladzijde vindt u alle werkzaamheden waarvoor ze opgeleid worden in vier groepen oplopend naar belangrijkheid. Onder iedere werkzaamheid vindt u drie kolommen. Uh, in die kolommen kunt u aflezen of ze de betreffende werkzaamheid... zonder controle, steekproefsgewijs of zelfstandig uitvoeren. Mijn voorstel is om iedere groep te laten corresponderen met een rangsverhoging... Mm -hmm. Van een akker en kraai komen in dat geval in aanmerking voor een bevordering naar 45. Ah, en het enige wat wij nog moeten doen is de mededelingen van de dames toetsen aan deze overzichten. Ah. Het lijkt ingewikkeld. Maar dat is het niet. <laughs> Wilt u ons wijzen waar de dames zitten? Daar gaan we dus even tegenaan. Ik hoop dat ze succes hebben. Nou, ik denk dat ze er daar geen zorgen over hoeft te maken. Hier zijn de heren Hofland en.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 K-koning? Ja. Tweede etage, kamer 24. Tweede etage. Kamer 24. k -koning.